5 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië kopen 300 miljoen doses van een coronavaccin... dat nog ontwikkeld wordt, maar wel kansrijk zou zijn. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca gaat het vaccin maken. De onderzoekers werken volgens de minister aan een groot klinisch onderzoek... waarbij het vaccin op ruim 10.000 mensen getest zal worden. Of het vaccin ook gaat werken is nog niet duidelijk. De GGD heeft vandaag de honderdduizendste coronatest afgenomen. Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten zich gratis op corona laten testen. Van die mogelijkheid wordt flink gebruik gemaakt tot dus de gezondheidsdienst. De GGD streeft ernaar iedereen die zich laat testen binnen 24 uur de uitslag door te geven. Uit cijfers van de GGD en het RIVM blijkt dat twee derde van de beschikbare testcapaciteit niet wordt gebruikt. In Londen zijn duizenden betogers bijeen om te demonstreren tegen racisme, ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om thuis te blijven. Er zijn antiracisme betogers, maar ook mensen die zeggen dat ze standbeelden willen beschermen, waaronder hooligans en extreemrechtse groepen. De politie houdt beide groepen uit elkaar op Trafalgar Square. Daar werd gegooid met flessen en blikjes en vuurwerk afgestoken. Inmiddels is de rust op het plein terug. Ook in Parijs demonstreren duizenden mensen tegen politiegeweld en racisme. Op een snelweg in China is een tankwagen ontploft. Volgens de lokale overheid zijn er zeker tien doden gevallen... en 117 mensen gewond geraakt. Door de explosie zijn gebouwen ingestort. Wat voor stoffen de vrachtwagen vervoerde... en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Het weer, het is zonnig met temperaturen tussen de 24 en 29 graden... maar het voelt veel warmer aan. In de noordelijke provincies geldt code geel voor zwaar onweer... mogelijk met hagel- en windstoten...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 Zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied van Paul Jeruzalem. Wenters venters hadden eigen aria's Voor sprot en haring, voor begonia's Zelfs in fabrieken kwam van overal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 Op elke stijger klonk een neer van Pallia's of Jeruzalem. Hilver zijn drie bestond nog niet. Maar iedereen had zijn eigen stem. Zandvoort, Zandvoort. Loop ik binnen? Ik ontmoet er oude vrienden. Kameraden, geef een hand. Ondertussen in dat cafeetje. Schenk de waard Net als vroeger, als we strijden, rijtje dier, rijtje dier, rijtje dier, dier, dier. zullen wij de bekers vullen en als poeders proosten wij op het leven en de vrouwen. Rijtje dier, rijtje dier, rijtje dier, dier, dier. Zal het geestenad nat weer vloeien, tot het echt niet langer kan, onze Niemand geef je een schouder toch? Maar god, is dat voor ver? Ik ben geen liefje, maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans? Zo je alsjeblieft. Geef me nog een kans?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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman daar zijn. En wil je ook zo graag kussen. Als ik jouw brandweerman mag zijn, Brand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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman daar zijn. En wil je ook.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 coming Yaki-taki-oha, yaki taki Ik Pier oh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 We'll <laughs> Naast me zat. Moet jij van mij wat drinken? Nee, Kees die geeft dat wel. Ik ken Kees lang genoeg. Kees, kom maar, een je ijsgraag voor de dame hier zo. En doe mij nog een kleintje. En vijftien kleintjes voor de mannen. Daar gaat hij. Drink, drink. Ja, zo gaat hij goed. Nee, je geen pils in mijn hoed. Jongens, omhoog die glazen en kantelen ermee. is for the manna.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 Dus ja, nee, hou van jouw zandvoer, waarom aan de zee? Echt van alle zorgen, lachend in de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Echt op je lange, blauwe strand. Ik voel me in dat kind, springend in het zand. Hij, hey, hij, hey, hij, hey. ik ben niet met voortige. De kriestand op de groot dromen in de de Met een Met erbij. Oh mijn hem. We zijn klaar. We zijn klaar. We zijn klaar. We zijn gewoon We als je We gaan zitten, We Wat denk je? zijn klaar. We hebben klaar. hier. Uh, ik, als je We zijn klaar. We zijn klaar. Get your hands up Na de film is het nog lang niet gedaan Met je lippen op de mijne laat ik je never nooit meer gaan Je lippen op de mijne, laat ik je never nooit meer gaan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 Weer hetzelfde lied Je bent de zak van een vent dat je mij niet ziet Want ik sta hier nog steeds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 de kontje. Snor de Zo gaat hij goed. Tweede De vils is koud en de broek is heet. Eén keer hengelen en ik heb beet. Het halve werk is een goed begin. je het een opening en ik heb zin. De nacht is kort maar de mijne lang. Ik heb geen zadel, wel en stang. Ik zing heel trek maar ik je weet niet, half je met mij doet. We gaan heen en weer. We gaan op en neer. Troken, maak me gek. Met een de lijf. We, we gaan heen en weer. We gaan op en neer. Op en neer. We gaan gek, en neer. En neer. We maak me gek. We oh, oh, oh. kunnen met de kontje. snolle bolletje. Niet ten kons, niet ten kons. Hoofdschoon hey! is niet ten tank... Zij je tegen mij op die dag dat ik jou daar opeens zag. met je lach vroeg jij mijn nummer. En zei, ik bel je nog. En kom naar mij. De volgende tak kreeg ik een SMS. Voor de date vandaag om een uur of zes. Nu zit ik hier. Het is veel te laat. En ik denk dat je mij in de steek laat. Oh oh oh oh. Waar ben je nou?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 Nee, ik Alleen als die ijs en ijskoud is. Oh, oh, ik heb zo'n last van hekten in de tuin. Van hekten in de tuin. Ja, ja, ik heb zo'n last van hekten in de tuin. Van hekten in de tuin. Je zit op tien hectare grond en toch heb je nog buren. Al steeds maar staan die beesten ordinair naar mij te